In een daarvan lagen prijzen van de postcode-loterij opgeslagen. Die zijn allemaal verbrand. Ook lagen de polyesterboten en brandstof in de loodsen. Een aantal woningen werd uit voorzorg ontruimd... en omwonenden kregen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brand in Egmond aan den Hoef trok veel bekijks. De politie had grote moeite om mensen op een afstand te houden.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 De familie Rousing maakte fortuin met het verpakkingsconcern Tetra pak. Het vermogen van de familie wordt geschat op ruim 6 miljard euro. Het weer nog vannacht bewolkte af en toe wat regen. Overdag vooral s ochtends nog wat regen in het noorden. Van het zuiden uit droog en zon het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Toekomstgeluiden Met Vera Simons en Rick Segers Goedenacht, je luistert naar Toekomstgeluiden op Radio 1 De eenmalige special over de toekomst van de Nederlandse muziekindustrie in de zendtijd van Omroep WNL Naast nieuwe Nederlandse muziek hoor je de komende twee uur alles over festivals, de bezuinigingen in de popsector en komen de mensen uit het vak aan het woord. We beginnen deze uitzending met het nieuws over het kort geding dat Melchior Rietveld tegen Boemra's, Boema Stemra heeft aangespannen. En ik vind het nogal vaag wie de winnaar is. Melchior, nacht. Goedenacht. Goedenacht met Rietveld. Ja, ja ik, de, kun je misschien even bij het begin beginnen? Wat is er tussen jou en Boema Stemra aan de hand? Uh, nou ja, dat is nogal een uh, langlopende kwestie. Uh, die uh, die uh, dateert uit uh, eind 2006. Heb ik een uh, muziekje gecomponeerd. Wat uh, onder een uh, anti-piracy uh, spotje is geplaatst. Um, dat spotje, dat hebben ze in 2007, uh, dat was, het, het was in eerste instantie de bedoeling dat het uh, tijdens het filmfestival in Utrecht werd vertoond. Um, uh, ik heb in 2007 een DVD'tje van Harry Potter gekocht waarop uh, ik mijn eigen spot ineens voorbij is gekomen, althans mijn muziek. muziek. En, uh, nou ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat heb ik gelijk eigenlijk gemeld bij Buma Stemra. En ze zeiden, nou, alles komt goed, uh, we houden dat in de gaten. Ik heb mijn rechten uh, sinds 1988 uh, overgedragen aan Buma Stemra om, uh, ja, vanwege dat zij de rechten uh, handhaven wereldwijd en ook uh, incarceren. En... Uh, nou goed, ik, ik, ik wist niet beter of dat zou allemaal goed komen. Ik heb continu e-mails gestuurd en, uh, ja. en ik ben daar continu mee bezig geweest... om, uh, om uh, nou, die, die, die mensen in beweging te en, krijgen. En Logior, uh, was het alleen de dvd van uh, bijvoorbeeld Harry Potter? Want, want wij begrijpen dat hij in meerdere films ook nog uh, voorbij is gekomen. Ja, nou ja, in, in zoverre dat... Uh, ik, ik ging steeds meer kopen natuurlijk destijds. Dus Batman en Ocean 13 en uh, nou ja, alle, alle bestsellers, daar, daar kwam die wel op voorbij. En ook Nederlandse films ook Alles is Liefde, Zwart Boek. Uh, dus dat spotje stond werkelijk op, uh, op alles. Ja, maar dat en, is ook... Uh, ik denk, je moet, dan zou je ook wel trots zijn. Ja. En ja, aan ja, de graag. andere kant uh, ben je me ook meteen gaan afvragen... Waarschijnlijk, dat zou ik doen, want ik ben toch een Nederlander. Hoeveel uh, krijg jij nog van de Buma Stemra? ja. Nou ja, goed. Kijk, in, in eerste instantie heb je hebt te maken gewoon met. Uh, je hebt je recht overgedragen voor rechtmatige repetitie. Je bent als auteur, componist en, uh, en artistiekeling eigenlijk. Uh, is dat jouw inkomen? Hè? Dat is het schrijven van liedjes ja. en het componeren van liedjes. Dus uh, ja, dan is het belangrijk dat je daar uh, uh, geld voor ontvangt bij elke duplicatie van, van, van een, uh, een geluidsdrager. En uh, daar leeft ja, leef, uh, leef een muzikant en, uh, en een producer van. En, uh, en dus ja dat was voor mij heel erg belangrijk. En inderdaad, uh, wat je zelf zegt, uh, ik vroeg maar, ging mij wel afvragen. Maar ja, uh, uh, wordt dit gewoon netjes afgerekend? En Zij ja. Nee, dat, dat is goed, dat komt, uh, wordt halfjaarlijks wordt dat gedaan, zeg maar. Uh, dus het volgende halfjaar zit het erbij. Nou, dat hebben we zo tot, uh, tot 2009 uh, en in 2010 heb ik een onderzoek door mijn accountant, want er stond er voor, ze hebben een voorschot, hadden ze betaald van 15.000 euro in uh, 2008. Huh? Omdat ik bleef zeuren van ja, waar blijft het? Maar het komt er en, dus op neer dat de organisatie die op zou moeten komen voor de auteursrechten jou, zonder um, dat goed met jou geregeld te hebben, zonder dat jij ervan afwist, jouw jou composities meer te hebben gebruikt en bij, voor andere doeleinden dan waar jij mee akkoord bent gegaan? Of zeg ik het zo goed? Ja. Nou ja, in, in, in principe, kijk ik heb gezegd, uh, ik, uh, ik produceer die muziek, dus ik ben daar speciaal voor, voor aangesteld om die muziek te componeren. Maar ik heb gewoon duidelijk aangegeven, in, in mijn bevestiging en zo, dat, dat, het, uh, dat ik dat componeerde exclusief, de afdrachten van auteursrechten. Dus dat de auteursrecht gewoon op, die, op dat liedje zat en, en zit nog steeds. Oké, okay, dus, uh, nou, uh, nou is daar een rechtszaak is geweest, heeft het heel lang geduurd. Uh, ja, kwam vandaag kwam het uh, grote hoge woord eruit. Er was bepaald ja. uh, volgens jou dat... Nou, in zoverre dat... Uh, kijk, de, de, de eerste zitting was in februari. Uh, de rechter heeft het aangehouden, de, de, het kort geding. Omdat ze zeiden van ja, Buma stemmen gaan, het werk verzamel, gegevens... Uh, en als jullie er in die tussentijd uitkomen, de, de volgende datum is 2 mei, nou die is dus, dus naderhand wat verzet. En die, in, die, in die maanden is er eigenlijk weinig gebeurd, want ik heb continu om rechtmatige repetitie gevraagd. Dus, en dat was ook de, de, de opdracht van de rechter, van schrijf de partijen aan, de distributeurs en dan brak veel maatschappij. Maar Melchior, vandaag was het toch zover? Wat, en van, wat, ja, ja. En wat hebben ze vandaag tegen jou verteld? Nou, in, in, in zoverre dat uh, uh, nou ja, de rechter heeft mij in het gelijk gesteld. Hè, dus ze zijn veroordeeld tot het betalen van, uh, van de, de proceskosten. Uh, uh, dus dat is, dat is in principe ja, heb ik heb ik mij gelijk gekregen. De rechter heeft ook de opdracht gegeven om nu uh, serieus en goed mijn, uh, mijn rechten te handhaven. En te gaan incasseren. Al met al, voor jou een hartstikke mooie dag. Want het ziet er nou uit dat jij je geld terug gaat krijgen. Ja, nou ja, ik, ik hoop het. Kijk, het, het enige wat ik miste is, is, is nog een dwangsom die, die eigenlijk geëist was. Uh, om, om vanwege, nou, jullie moeten nu aan het werk. Maar goed, dat, dat roep ik al jaren. Mm -hmm. Het is nu, nu weliswaar door de rechter opgelegd. Ja. Maar ja, ik heb zoiets van, uh, als ze we weer achterover gaan hangen en weer niks doen. Dan, uh, het, het duurt ja. maar voort. Ja. Want het is al een jarenkwestie. Nou, we blijven het in ieder geval volgen. En ik hoop echt oprecht voor je dat je gewoon uh, lekker nog een paar mooie vakanties... uiteindelijk zou kunnen gaan boeken. met <laughs> ja, al die leuk, keren denk. dat Booma Stemra jouw muziek heeft gebruikt. Ja, oké. Okay, nou, te gek. Dank je wel in ieder geval. De police met So Lonely. Afgelopen middag waren we in uh, Utrecht bij platenzaak Plato. En daar spraken we met Martin Smeets. Een cd-zaak. En dan is de eerste gedachte die je erbij cd hebt. Cd en platenzaak, <laughs> weet maar we al. Want de eerste gedachte die mensen erbij hebben is natuurlijk van... Hoe gaat dat nu in deze tijd? Is het nou echt zo dramatisch? Hoe zorg je dat de winkel dat het goed blijft rijden? Voor mij is het werk in de platenzaak nog nooit zo leuk geweest als nu. En ik weet wel dat iedereen er negatief over is, maar... Ik moet veel maar praten om uh, Mercedes te verkopen. Je moet er echt iets van afweten. We hebben meer vaniel dan ever, weet je wel. Dus ik ben, ik ben best wel tevreden. Ja, de verkoop gaat ook nog wel redelijk hier. Het is wel, ja, het is wel. Alle winkels hebben gewoon minder verkoop. Het is gewoon alle winkels zo. Het is dus gewoon minder. de ja, handen heeft het gewoon moeilijk. Maar, weet je, we overleven nog steeds. Mede omdat we een hele ruime. Uh, alle soorten muziek hebben en zo. En ja, misschien is het. Uh, Naïef, maar ik mag altijd graag denken dat er per stad toch wel een plaatsenzaak over zou moeten blijven. Zeker als een studenten zoals Utrecht. En dat zijn wij dan, hoop ik. Moet je veel halen uit bijvoorbeeld acties als in-store, optredens, limited editions? Is dat voor jou belangrijk om dat erbij te blijven doen? Ja, alles. Je moet alles erbij doen. Je moet, uh, op welke manier dan ook moet je in, in de belangstelling blijven staan. Ik bedoel, uh, met, uh, met in-stores uh, verkoop je nooit veel. Want iedereen staat te kijken en nu komen er CD's. Qua reclame is het natuurlijk heel goed, zeker als je wat grotere uh, artiesten hebt. En dan krijg je we mensen weer de winkel in die er nooit eerder bij je zijn geweest en zo. Want het toekomstbeeld wordt, ja, wat, men, wat in de media verschijnt natuurlijk altijd vrij negatief. En van cd is illegaal download, het, ja. het daalt allemaal. Maar heb je niet zoiets van, mensen vinden dat persoonlijke aanraden door de mensen in de ja, zijn, beter denken. dan Spotify uh, recommended ja. artist of zo? Ja, ik, ik voel dat helemaal. Maar... Maar mensen die schrijven voor de kranten blijkbaar minder. Er komen ook heel vaak mensen precies over dat onderwerp waar jij nou over. Ja, daar komen altijd mensen over vragen. Het gaat wat moeilijker nu, maar het gaat in alle winkels moeilijker. Maar ja, ik, Weet je, wel, vroeger was het zo dat als je, als je 200 uh, Michael Jackson inkoopt. en 200 Bruce Springsteen. en dan zaterdag kan je er al heel veel verkopen. Dus er hoefde ze niet zoveel van muziek af te weten. Maar nu, is het erg, nu moet je er echt van afweten. Mensen hebben internet thuis, die hebben het al helemaal uitgezocht. en die weten er al alles van. Dus je moet echt wel een beetje steviger in je schoenen staan om, om, om een CD verkocht te krijgen. En dat is juist leuk. Je vindt het nog steeds leuk dat je eigenlijk ja. misschien nog intensiever overal op zit: alle muziekstromen, ja. alle laatste nieuws. Ja, maar ja, weet je, het is ook als je thuis uh, met je Spotify een paar dingen erbij zoekt: dat is, is ook heel anders dan dat je hier al uh, vijf, uh, tien jaar staat of zo, weet je wel. Oudere muziek uh, van de jaren 60, 70, dat is gewoon nog superveel wat helemaal niet digitaal te krijgen is. Zeker met, met zo'n dingen als funk, soul, reggae, dat, dat gaat nog steeds heel veel om vinyl. Ik heb namelijk echt het idee dat, dat vinyl echt een hele grote voorsprong maakt op de cd-verkoop. Dat mensen nu meer ja. zoiets hebben van, de, LP, de langspeelplaat die wordt nu aangeschaft en iedereen wil zelf het vinyl gaan draaien thuis. Ja, het schijnt opeens zo te zijn. Hè? Het is een beetje raar, want vroeger was je een beetje oude lul en nu ben je een hippe vogel. Zo kan het gaan. Hetzelfde met de baard. Vinyl is, gaat echt in de lift, maar het is nog steeds, als je het vergelijkt met cd's, een klein gedeelte. Ik bedoel, veel meer mensen uh, hebben nog steeds een cd-speler dan een platenspeler. Dus het is niet uh, dat er, uh, er meer vinyl dan cd... Maar je kunt, als je binnenkomt kun je, wel zien, hè, weet je al zien, het is toch een beetje wat je verkoopt zet je neer. Want hier staan minder al platen dus, dan cd's. Als we meer vinyl zouden verkopen, zouden we meer platen hebben bestaan. Nu nog een platenzaak beginnen, ja of nee? Ja hoor. Zeker, hopelijk. Maar je, je moet het wel uh, echt, uh, je zult er niet rijk van worden. <laughs> je moet wel echt uh, een gemotiveerde liefhebber zijn.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 Waar niets to te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 to show uh, don't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 Little Talks van Af Monsters and Men. Dat er veel verandert in de muziekindustrie... vindt niet alleen Martin Smeets van Plato die je daarnet hoorde... maar ook Werner Slosser, muziek- en mediafreak... schreef hier onlangs een opvallende blog over goede goedenacht. Goedenacht. Um, ja, ten eerste, kun jij heel kort een beeld schetsen... van de traditionele verhoudingen tussen labels en uh, de muziekindustrie? Uh, ja, dat kan heel kort. In feite is het zo dat de labels de media gebruiken... om de consument te bereiken. Veel korter kan ik het niet zeggen. Ja, het is zo dat... Uh, ja, om, om het toch iets uitgebreider te zeggen... het is zo dat vroeger had je een bandje... dat werd ontdekt door een platenlabel. Die tekende ze en die verzorgde vervolgens alles tot in de puntjes voor de band. Dat is eigenlijk zo, hè? Ja, klopt. Maar hoe is het, hoe is het tegenwoordig? Of waar, waar denk jij dat het naartoe gaat? Nou, ik denk, uh, en dat is best grappig, dat die verhoudingen zich precies zullen omkeren. Ik uh, ben echt ervan overtuigd dat het uh, de consument zal zijn die de artiesten gaat ontdekken. Uh, dat die uh, met hun uh, nieuwe vondsten de media gaan bestoken. En als de media slim zijn, dan gaan die luisteren naar die consument en uh, die artiesten ook draaien op hun, uh, hun platforms. En de artiesten die op die manier eigenlijk komen bovendrijven... die zullen door de labels worden opgepikt en benaderd uh, om hun dienst aan te bieden. Dus dat is echt een exacte omkering van hoe het nu is. Dus je denkt dat op den duur de media meer invloed uh, zou krijgen in het pluggen van bands... dan de labels zelf? Uh, ja, sterker nog, ik denk dat de media de labels zullen gaan pluggen als het ware. In, en nu is het precies andersom. En wat is dan tegenwoordig volgens jou het belang van een hit? Ja... Een hit heeft eigenlijk voor nationale artiesten bijvoorbeeld het belang dat ze door zichtbaar te zijn in een lijstje optredens kunnen krijgen, dus kunnen geboekt worden. En ja, voor een platenmaatschappij is eigenlijk de hitparadenotering een rapportcijfer voor hoe zij het doen. En dat kunnen ze dan weer rapporteren aan hun internationale hoofdkantoren. En dan kunnen ze zeggen van kijk, ons eens even goed bezig zijn. Ja, het is zo dat uh, straks de consument dus eigenlijk gaat bepalen wanneer ook iets echt goed is en wanneer het gedraaid wordt op de radio. Maar op, op welke manier gaat uh, dat tot stand komen? Hebben we dan uh, diensten nodig zoals YouTube of hoe zie jij het gebeuren? Nou, ik denk dat social media daar ook heel belangrijk in zijn. Mensen zijn natuurlijk geneigd om gelijkgestemden om zich heen te verzamelen. En uh, te willen blindvaren op uh, mensen waarvan ze weten dat die een ongeveer overeenkomstige muzieksmaak hebben. Dus uh, stel, ik ken jou heel goed en jij zegt tegen mij weer: Jij moet dat bandje echt eventjes checken. Als jij dat tegen mij zegt omdat ik jou ken en ik jou vertrouw, dan doe ik dat. En als een wildvreemde tegen mij zegt: dan, Ja, dat bandje, dat moet je echt even checken. En ik denk van ja, weet je, een ander die roept weer een ander bandje. Dus het is eigenlijk zo dat uh, door, dankzij internet gaat eigenlijk de hele muziekwereld op de schop. Daar ben ik van overtuigd. En voor wie wordt dat het grootste nadeel? Uh, nou ja, nadeel. ik denk dat er gewoon de, de verhoudingen veranderen. En dat hoeft niet per se voor iemand een nadeel te zijn. Ik denk wel dat de, de muziekindustrie, zoals die nu is, uh, genoegen zal moeten nemen met een hele andere rol in het spel. Maar niet per se een mindere rol. Zijn er volgens jou dan nog andere gevolgen die digitalisering met zich meebrengt voor de muziekindustrie? Uh, nou, ik denk eigenlijk alleen maar uh, positieve gevolgen, hoewel, nou, ik, nee, laat ik toch een paar kanttekeningen plaatsen. Kijk, uh, uh, het, het, het voordeel van internet is natuurlijk dat je in potentie als artiest een wereldwijd publiek hebt. Het nadeel is dat het heel veel tijd en energie kost om via die social media met al die mensen contact te onderhouden, hoewel uh, internet juist heel goed is om één op één met je fans te communiceren. Dus daar zit een, een discrepantie in. Een ander belangrijk nadeel is dat je in potentie natuurlijk wel een wereldwijd podium hebt, maar je hebt er dus ook concurrentie van over de hele wereld. Dus, Zelfs als je net een hele grote hit gescoord hebt... dan zijn er uh, een, een maand later voor jou weer duizenden anderen. Dus je kan het je bijna niet permitteren om nog uit de pitch te raken. Dus dat zal echt wel implicaties hebben op uh, belangrijke uh, onderwerpen. En Werner, moeten we niet enorm bang zijn... dat door internettrends we straks een uh, top 40 gevuld hebben... met alleen maar Justin Biebers... Ja, maar uh, hoe cares straks nog over de top 40? Weet je? De, uh, iedereen heeft zijn eigen individuele hitparade. En dat is gewoon zijn playlist in Spotify die hij kan uitzenden en, en uh, opzetten op het moment dat het hem uitkomt... in plaats van wanneer het de radio behaagt om dat liedje te draaien. Denk je dat de radio, radio nog een beetje blijft leven? Jazeker. Ik ben uh, overtuigd van het nut en de functie van, van radio ook op de lange termijn. Er zijn altijd mensen die zullen uh, die gidsfunctie van de radio uh, blijven waarderen. Maar uh, de radio zal wel die input van onderaf vanaf die consument moeten, moeten omarmen. En, en dat zich eigen maken en op die manier zichzelf belangrijk houden. Zeg maar. Alleen dan nu meer richting de industrie dan richting de consument. Echt alles gaat op zijn kop. Nou, ik ben blij dat wij in ieder geval nog een beetje een uh, rooskleurig uh, uitzicht hebben. Dan wat de radiomakers betreft. Ja. Um, ik wil je heel erg bedanken en uh, nog een fijne nacht. van hetzelfde. U luistert naar Radio 1, toekomstgeluiden. Bij ons in de studio, de Utrechtse band Oh Brave White Eyes. Goedenavond. Goedenavond. Hoi. Goedenavond. Uh, tegenover me heb ik zitten. Ja, Stel jezelf anders even voor. Nou, uh, ik ben Casper uh, Adrien. Ik ben -Lotte. En Casper, jij bent uh, de zanger. Uh, ja, onder andere, onder, andere, onder andere. Het is, uh, het is nogal divers uh, bij ons uh, in de band. Dus uh, uh, iedereen zingt. Iedereen bespeelt meerdere instrumenten. En het, het wisselt dus heel, uh, heel erg. Elk nummer kan ook echt volstrekt anders klinken, dus? Mm. Uh, nou, er zit wel een soort van een eigen line. sound en een bezieling in. Maar uh, het zijn wel andere instrumenten, ja. Dus er zit wel wisseling in. Oké, okay, nou, je bent niet alleen vannacht. Uh, wie, wie hebben we allemaal... Uh, kun je ze allemaal even opnoemen? Oké, okay, nou, we zijn dus met z'n vieren. Nou, ik ben Casper, Lotte. En uh, daarachter uh, zitten uh, Tamara van S. En... Uh, um, Meerte van de Wetering. Oké. Okay. Het is een, uh, een indie-volkband uit Utrecht. Yes. En ja, dat is. Jullie zijn eigenlijk ontdekt op een gegeven moment door uh, 3 voor 12. Als ik het goed begrijp. Uh, die, ja, die hebben het opgepikt, ja. Het is dus niet zo dat we daarvoor niet bestonden en zo. Uh, dat, nee, ja. Want hoe ging uh, ik nou dat? Jullie hebben in, begin dit jaar een LP, debuut LP uitgebracht? EP, ja. EP, bedoel ja. ik, sorry. En hoe lang heb je daarover gedaan, dat schrijfproces? Hoe, hoe lang was jullie bent überhaupt al bij elkaar? Uh, ja, het is heel geleidelijk gegaan eigenlijk. Want Casper en ik speelden eerst samen onder zijn uh, ja, vorige projecten, Casper Adrian. En toen speelde ik erbij gewoon als ja, erbij, zeg maar. Maar op een gegeven moment ging ik steeds meer meeschrijven en meezingen en meespelen. Uit de hand gelopen hobby? Uh, ja, wel een beetje. Dus op een gegeven moment werd dat steeds uh, intenser. Toen dacht, ja, dan moeten we eigenlijk gewoon een nieuw project bij, uh, mee maken. En toen hebben we dus meerdere bandleden erbij gezocht... om het ook wat meer aan te kleden, zeg maar. Met die nieuwe liedjes, die waren ook wat groter. Dus, dat, uh, yeah. dus je hebt dan een debuut-EP. En hoe, hoe, hoe, hoe hebben jullie ervoor gekozen om dat aan de man te gaan brengen? brengen om dat te gaan presenteren? Uh, nou ja, misschien wel leuk om even inderdaad de link te leggen... met uh, uh, het, uh, het interview of het, het gesprek wat net gaande was. Uh, wij hebben er dus heel bewust voor gekozen om... Uh, onze EP uh, dus gratis via internet te verspreiden. Dus die is gratis te downloaden op onze Bandcamp pagina. Uh, op die manier proberen wij de drempel zo laag mogelijk te houden. Voor mensen om uh, met onze muziek in contact uh, te, uh, te komen. En om uh, de muziek met elkaar te delen. En uh, Dan zie je dus ook dat, uh, dat het dus niet alleen maar uh, de mensen die bij jou in de straat zijn. Uh, uh, um, ja, je, je muziek luisteren. Maar dat je ook mailtjes krijgt van over ja, de hele wereld. Van, hey, uh, ik, ik kwam via dit en dit spoor uh, bij jullie muziek en uh, ik vind het helemaal te gek. En dat is wel, uh, wel bijzonder om te merken dat dat via um, social media en internet uh, zo snel uh, kan gaan. Want dat wilde ik net vragen, Hollandse Nieuwe, de, eigenlijk de soort mixtape van 3 voor 12 die iedere maand uitkomt met Hollandse artiesten daarop. Ik neem aan jullie sturen een demo in, jullie worden daarop geplaatst. Mm -hmm. Merk je dan ook direct dat er mensen zijn die jullie daarvan hebben gevonden en die, iets die jullie op gaan zoeken? Um, ik moet bekennen dat, nou ja, misschien. De Hollandse Nieuwe uh, is toch veelal iets wat, wat wel uh, uh, het meest geluisterd wordt... door mensen die of in de muziek uh, zelf zitten of wel iets met een bandje doen. Dus dan krijg je wel dat je bijvoorbeeld... we nou hebben ja, een paar optreden zijn overgehouden... en een keer uh, zijn we uitgenodigd bij de radio, geloof ik. Uh, um, ik weet niet of het hier ook zo was. <lacht> maar um, uh, die, die, dus in, in het circuit krijg je dan uh, wel uh, uh, makkelijker dingen, dingen voor elkaar. Uh, het echte contact met... Uh, uh, met, met, nou ja, de uh, tussen Fans, um, is iets wat meer echt via live shows en, uh, en het daadwerkelijk spelen op die radio uh, gebeurt. Nou, ik zou zeggen, bewijs het maar. Achter ons hebben wij uh, alle instrumenten al uh, klaarstaan. Jullie mogen. Yes. Uh, Annotte heeft de Banjo al om de nek hangen op dit man mandoline. mandoline, Sorry, sorry, ja. sorry ja. daar gaat hij al. Jullie kunnen naar de plek lopen. Achter ons staat het, uh, okay, het dankjewel. kabelverstein opgesteld. Uh, ik ben ook nu naar de plek. Welk nummer gaan jullie spelen? Gitaar Purpose and Place. Rita om de nek. In de aanslag. Broek omhoog eisen, dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Wat een rockster. Ja, dan kan ik dat eindelijk een keer doen zonder dat iemand het ziet. <laughs> Goed, ik ben benieuwd. So now the time has come to be And as a child I thought I see All that is in front of me so clearly We're so afraid to do something wrong Didn't grow old, just less young Still afraid to do something wrong Mysterious ways, your purpose and your place And all the questions on our minds If you keep yours, then I'll keep mine You just keep wandering for some time post en plays van Oh Brave White Eyes. Hierbij toekomstgeluiden op Radio 1. Onze verslaggever Pieter Munnik ging langs bij het poppodium Asterix, dat zich op wel een heel bijzondere locatie plaatsvindt. Dat, dat, zo... dat was uh, Agnes met uh, Just So. 10 seconden. Daarvoor gaan we nog uh, even naar Pieter. Sjoerd Bootsma, we staan in de oude theaterzaal van de gevangenis, heb ik begrepen. En hier is dan podium Asterix. Hoe kom je erop om op deze plek een poppodium te beginnen? Nou, wij wilden heel graag een, een, een klein poppodium beginnen in Leeuwarden. Want die was het niet, er was een groter poppodium, er waren veel kroegen die dingen deden. Maar we vonden zelf het aanbod daarin niet zo spannend. Dus we wilden zelf heel graag zeg maar bands programmeren die we zelf tof vinden. En dat kon hier, want dit, deze gevangenis is vier jaar, vijf jaar geleden leeg komen te staan. Er zit een prachtige oude theaterzaal in waar we dus nu staan. He, dus uh, waar wij honderd jaar lang de, de moordenaars en krachten naar het kersttoneel hebben gekeken. Daar staan nu elke week mensen, uh, jonge mensen te kijken naar uh, bandjes. En um, ja, dat, dat kon hier en dat is dus helemaal te gek. Natuurlijk, de, de tralies zitten nog voor de ramen, maar is het nog verder het gevoel van een gevangenis? Ja, het is absoluut een gevangenis, want je moet namelijk eerst een poort door. Echt een echte oude gevangenispoort. En dan kom je in een totaal andere wereld, want je zit opeens opgesloten. En tegenwoordig is het wel heel erg leuk en heel erg open. Maar het blijft natuurlijk een gevangenis, want voor elke ruit zitten gewoon tralies. Hebben je dan nog veel moeten aanpassen? Nou, we hebben, we hebben bijzonder weinig geld. <laughs> we doen het ook zonder subsidie. We doen het dus allemaal met eigen geld. Dus zoals je ziet, het is een mooie oude, goed afgerachte theaterzaal een mooie rode lijst om het podium, hè, zoals vroeger. Het ziet er een beetje uit als een, als een, als een soort van theaterzaal in luc en luc. En uh, daar hebben we dan uh, dikke theaterdoeken ingehangen... Om, uh, hè, om te zorgen dat het geluid een beetje fatsoenlijk is. En we hebben er een bar in gebouwd en we hebben er lampen ingehangen. Hè, uh, de podiumlampen. En er staat een PA in, geluidsset. En that's it. Dus uh, het is best nog wel uh, redelijk zoals het was. En nu heet het poppodium Asterix, maar ik heb begrepen... dat aan de andere kant van de stad poppodium Romein zit... En nu won Asterix van de Romeinen. Hoe zit dat hier? Ik het is toevallig natuurlijk. <coughs> maar het is niet. De naam Podium Asterix is niet bedacht als een soort van tegenhanger voor Romein. We waren gewoon op zoek naar een goed, een sterk beeldmerk. Toen kwamen we op dat sterretje, hè, de Asterisk. En die hebben we een beetje bewerkt. En dat is dus ons logo geworden. En toen was de grap snel gemaakt: als je die letters omdraait, heb je Asterix. Tegen Romein, dat is, dat is natuurlijk wel grappig om te doen. Dus het is, ja, het is gewoon een grap. Nu heb je dus Popoleum Romein en Asterix en een aantal muziekcafés. Is dat niet veel te veel voor een stad met 90.000 inwoners? Nee, denk ik niet. Je hebt heel veel internationaal toerende bands die, als ze hier spelen, 100, 150 man trekken. Nou, dat is perfect voor ons, want wij kunnen 150 man kwijt. Als je dat in een zaal van 500 man zet, ja, dan lijkt het dan gauw leeg. Dus wij zijn echt een plek voor, um, meer voor de niches en voor de subculturen. Dus dat, dat kan heel goed in deze stad, ja. Komt de er zomer eraan, is het hier komkommertijd of is er nog een vol programma? Nee hoor, we hebben afgelopen vrijdag de laatste concert gehad. En we gaan begin september weer open. Dus we zijn nu even met vakantie. Maar de mensen die, met wie we dus Podium Asterix runnen, we doen drie festivals in de zomer. Dus daar zijn we nu heel druk mee bezig. Een bijdrage van Pieter Munnik. Straks gaan we bellen met Robert Meijering. Hij is de programmeur bij De Affaire. Dat zo direct eerst Spinsvis met bagagedrager.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 De dag begint en de snelweg zuist. De motor draait. De baby huilt. Een vogel schreeuwt. De dag begint en de snelweg zuist. En alle tijd op de onverharde wegen die je naar hier hebben geleid. Als je naar de wolken als je luistert naar de wind. En van Leeuwarden naar Nijmegen, waar het op dit moment super druk is... niet alleen vanwege de Vierdaagse zelf, maar ook voor de Vierdaagse feesten. Aan de telefoon hebben we de beste programmeur van heel Nederland. Goedenavond. Want zo mag ik je noemen, toch? Uh, ja, dat is een, uh, een prijs die ik heb gekregen, al twee keer zelfs. Dus uh, <laughs> zo mag je me noemen, inderdaad. Nee, precies. Maar uh, de affaire, dat is nu natuurlijk in uh, volle gang. Hoe staat het er nu daarbij? Um, ja, het gaat goed. Um, we zijn afgelopen zaterdag begonnen. En uh, ja, het, uh, eigenlijk tot nu toe is het vlekkeloos uh, uh, verlopen, behalve dan dat we natuurlijk hebben te kampen met het weer. Gisteren we hadden we inhoudelijk een hele sterke avond. En gelukkig hebben we uh, heel wat die-hard fans die de regen hebben getraceerd. Dus ik ben tot nu toe bestreden man. Want ik weet nog dat ik er zelf vorig jaar was. Uh, toen was het weer ook niet al te best. En toen, ik kreeg eigenlijk, ja het is misschien hard om te zeggen, maar een soort van medelijden. Want ik zag jullie oproep dat jullie donateurs zochten om te steunen ja. voor het festival. En dat, dat er ook heel veel mensen komen die dan misschien eigen drinken bij hebben. Dus die inkomsten loop je ook mis. Uh, ja, is, is dat beeld een beetje terecht dat ik ervan kreeg? Ja, ik, kijk, we proberen, probeer, ja, we, we organiseren een gratis festival. En dat is anno 2012. is dus dat uh... Is het erg moeilijk? We hebben geen subsidie, we hebben geen sponsoring. En uh, uh, we zijn gewoon onderdeel van de Vierdaagse feesten. Dus we zijn, een, uh, zoals uh, de gemeente Nijmegen dat zegt, een, een vermaakcentrum. Uh, en uh, ja, we hebben gewoon uh, te voldoen aan de regels uh, die, de, die, ja, die gelden in deze week. En dat houdt onder andere in dat we geen eigen sponsoring mogen voeren. Uh, dus dus we wij moeten het inderdaad hebben van de drankomzet. En we proberen op een. Uh, ja, op een, op een, uh, eigenlijk op een hele zachte manier de mensen dat duidelijk te maken. Uh, door inderdaad een, een leus. Dit jaar hebben we gratis festival ja, gratis drank nee. Dus dat is, uh, dat is eigenlijk de manier waarop we dat doen. En nou is het ook en, uh, zo uh, ja. dat er heel veel festivals zijn. Uh, in Nijmegen is het nu uh, een enorm stad vol met feest. Is het niet uh, beter om misschien handen in elkaar te slaan en uh, samen te werken met andere... Uh, ja, met, met andere festivals om de kosten te drukken? Ja, in principe doen we dat natuurlijk. We werken ook samen met uh, de, de, het actieve comité Binnenstad Nijmegen, dat is de overkoepelende organisatie. En uh, ja, dat is, die samenwerking die is constructief en goed en uh, er zijn gesprekken gaande. En uh, maar, ja, feitelijk, kijk tot nu toe, dit is de 26e editie. En uh, het is al 26 jaar zoals het nu is. En, uh, we bestaan nog, we leven nog en uh, op dit moment ben ik vooral, uh, ja, ik ben tot nu toe wel positief het gaan. Dus je ziet de toekomst misschien ook al wel goed in? Ja kijk, het is echt, wij moeten echt elk jaar weer gewoon, gewoon uh, tellen, uh, gewoon de begroting, uh, de streep eronder trekken en eigenlijk gewoon een afrekening maken van deze editie. Dus over enkele weken, weken weten we pas echt hoe de, hoe de vlag erbij hangt voor ons. En, uh, uh, ja, dus dat, dat moment wacht ik even af. En tot die tijd ben ik uh, ben helemaal geen doen denken en ik ben ook niet negatief. En ik kijk vooral uit naar uh, uh, ja, een editie van volgend jaar. Ik ben positief gesteld. En laten we dan nog even vooruitkijken, want we kunnen er nu nog van genieten tot en met vrijdag. Um, als je mij daar nog heen wil krijgen, heb jij een tip voor mij om een artiest, een band die je geboekt hebt, waarvan je zoiets hebt, dit, dit moet je bij ons komen zien, dit mag je echt niet missen? Ja, ik denk, ik denk dat we nog een paar mooie dagen te, tegemoet gaan. Waaronder, uh, ja, we hebben woensdagavond, hebben we, hebben we bijvoorbeeld een, een, een, een, een trio uit Oostenrijk. En zelfs als je niet van dancemuziek of techno muziek houdt, je moet ze live gaan zien. Ze heet uh, Electro Bootsie. Ze spelen dus techno muziek, maar wel met een echte bas, een echte drum en een echte bass. Bas. Uh, uh, en het, het is dus... Geen samples, uh, niks uit computers uh, of kastjes ja, zeg maar. Het is echt heel erg indrukwekkend wat ze doen. En, uh, ze hebben eerder dit jaar op Eurosonic gestaan... en stonden een paar weken geleden terug op pitch in, uh, in Amsterdam. Ja, de, de, het, het hele dag gaat eraf, zeg maar. Mensen oh. gaan helemaal, worden helemaal geweldig. Ja, zeg maar. Oké, okay, cool. Dat staat in ieder geval genoteerd. Ik hoop dat, dat, ik ze, dat ik ze ga zien. Ik wens je nog veel succes met de komende dagen... en natuurlijk ook al voor volgend jaar. Dankjewel. Om naar eigen zeggen de charme van de platenzaken te vieren... vindt jaarlijks wereldwijd Record Store Day plaats. In Nederland is Marlijn Parlevliet daarvoor de verantwoordelijke. Marlijn, goedenacht. Goedenacht. En wat zijn jouw taken nou voor het organiseren van Record Store Day? Om te beginnen, wat houdt het in precies? Het is een feestdag, een internationale feestdag. Uh, ieder, ieder jaar op de derde, april, of de derde zaterdag van april... En we brengen uh, heel erg veel verschillende releases uit op LP. Dus vorig jaar hadden we uh, 25.000 platen die we uitbrachten op één dag. En uh, dat zijn hele speciale releases. Dus bijvoorbeeld die uh, nummer 1 van Triggerfinger kwam speciaal uit op platen. En die is dan maar op één dag te krijgen. In de platenzaak alleen. Mm -hmm. en, en dus en wat... Je moet dan naar de platenzaak om dan die speciale uh, single te krijgen. Dus het doel is echt uh, zoveel mogelijk uh, misschien ook wel nieuwe klanten naar de platenzaak halen. Ja, dat is waar. Dat is, het. dat is het doel. En hoe hard is dat dan ook op dit moment nodig? Ja, dat, dat is natuurlijk uh, heel erg hard nodig. Uh, zoals je weet uh, gaat de, uh, ja, de fysieke verkopen zijn nog steeds dalende. De CD-verkopen. En um, ja, je merkt wel dat die winkels het steeds moeilijker krijgen. Uh, er vallen er dus toch, toch steeds weer uh, een aantal om. Maar je merkt dat het ook wel weer de afgelopen jaren wat stevier blijft. En ik hoop heel erg dat er gewoon nog een bepaalde slag platenzaken... die uh, zich goed kunnen specialiseren uh, blijven bestaan. Wat is volgens jou dan zo belangrijk dat, dat platenzaken blijven bestaan? Ik bedoel, we kunnen ook op Spotify kijken naar de aanbevolen artiesten, toch? Ja, dat is allemaal zo... Uh, dat vind ik zelf absoluut niet de meerwaarde van Spotify... Um, ik, ik ben zelf ook een fan van Spotify. Ik vind het heel fijn om uh, iets meteen te kunnen luisteren als ik daar op internet van gehoord heb. Maar uh, naar een platenzaak gaan is een heel andere beleving. Zo moet je het ook zien. Um, je, je ziet de ze voor je wordt geprikkeld door iets wat je niet op internet kan vinden. Um, de communicatie tussen mensen is heel erg belangrijk. Ik heb zelf tien jaar lang in een platenzaak gewerkt. En uh, ik had daar gewoon altijd weer nieuwe gesprekken met klanten en klanten onderling. Het is, het is gewoon een beleving. En uh, het product kan je aanraken, je ziet het. Het brengt zoveel meer met zich mee uh, dan alleen maar achter je computer zitten. En uh, word, uh, worden aangeraakt, uh, ja, of nieuwe muziek ontdekt door een of andere machine die... Die dat regelt. Dat heeft absoluut niet dezelfde meerwaarde, vind ik. Dus voor jou is het niet of-of. Dus het is niet van of het is uh, allemaal op internet of het is alleen in de winkels. Volgens jou is het gewoon een combinatie van wat mensen zelf... Um, ze, ze willen nog komen naar de platenzaak. Het is, het is complementair vind ik wel. Het is aanvullend, zeker. Ja... Ik okay. ja, ben ik wel van overtuigd. Het is, uh, je, je doet, uh, als je zaterdag boodschappen gaat doen en je doet een rondje langs de platenzaak, dan brengt dat voor mij veel meer waarde op dan uh, dat ik zelf achter de computer zit. Maar ook dat doe ik. Als ik, uh, als ik eventjes wat wil opzoeken. Het is gewoon echt aanvullend. En want ik ben al nou wel heel benieuwd wat is nou het laatste wat je eigenlijk hebt aangeschaft dan uit een platenzaak? Wanneer ben je voor het laatst geweest? Uh, oh, dat is wel weer een tijdje geleden. Ik heb het laatste wat ik heb aangeschrapt is een, uh, een Charlie Chaplin box op dvd. <laughs> dat is vorige week geweest. En een vinylbox trouwens, uh, met Red Sun Wraths in de box en een uh, tijdschrift. Van uh, vinyl heet dat tijdschrift. Dat zat allemaal in één box. Dus dat is vorige week geweest. -so en uh, daar liep ik tegenaan, anders had ik het niet gekocht. Records -so Day dus uh, altijd de derde zaterdag van april. Dankjewel, Marlijn. En hier in de studio van Radio 1 staat onze band Oh Brave waar hij is letterlijk te trappelen om nog het nummer te spelen. Je gaat nu luisteren naar New Eyes. Hey, this is where will you go. This early hour. You said you wanted to catch the sunrise as it travels over the mountain. Wat Van Oh Brave White Ice. Dankjewel jongens. En straks nog uh, veel meer. Dan nu de column van Lise de Vries. Zij luisterde kritisch naar de top 40. Misschien is het mijn fetish voor muziek van voor 1990... maar, maar echt vinden in de muziek van deze dagen lukt me moeilijk. Het was op het Neude in Utrecht... dat een meisje een Olik Deuntje neuriede toen ik haar vroeg wat het was... Ze noemde er een naam, een Rihanna, misschien was het een Drake of toch een Spaanse zanger, Blons, die muzika negra maakte. Ik kende het niet. In ieder geval kreeg ik het verwijt dat ik maar eens naar echte muziek moest gaan luisteren. Echte muziek dus. Volgoede moest ging ik een paar weken later tijdens een autorit met hetzelfde meisje de top 40 gaan zetten. Ik zou, als liefhebber van jazz, klassiek en bijna alles van voor 1990, mijn negatieve uh, kritiek in de kiemsmolen. Het begon vooral met een grote berg reclame. Daarna, Payphone, Maroon 5. Het kan natuurlijk de leeftijd zijn, maar toen ik het eerste album kreeg, heb ik hem grijs gedraaid. Deze zeurdere muziek wordt het gewoon niet. Toffe clip wel, overigens. Ik heb hem later nog even ge -youtubed. Will and the people, kan ik aan. Blije eikelmuziek, daar ben ik gevoelig voor. Florida, whistle. Het kan natuurlijk mijn gestoorde brein zijn, maar ik koppel blow aan een pipe word, whistle aan een flows instrument. Daarna What The Fuck met Da Bob. Het is verreweg de meest intelligente tekst die ik ooit heb gehoord. In de categorie We Know Speak Americano, prima voor in de kroeg, na nou wat vlugel. Lorene met Euphoria Volgde. Eurovisie Songfestival, ik heb geloof ik genoeg woorden gemaakt van dit nummer. Bij Nicki Minaj met Starships barst ik spontaan in huilen uit. Een eentonig deuntje met wat autotune. Wel kreeg ik weer hoop voor dat ik ook ooit een hit zou kunnen scoren. Daarna Takata, zie -ta, Da Bob. Carly Ray Jackson, een regelrechte hit. Maar ook vooral vanwege het visitekaartje dat je ervan kunt maken en de oneindige grapjes. Plus, doet het goed in de kroeg. Daarna, Feel Love, begon goed. Tot de interlude met een hippe beat en wat dubstep invloeden kwam. De onbetwiste nummer 1 was balada van een Spaanse hunk. Een kriebelige, want zijn tch ch tch tch klinkt meer als een allergische reactie dan een hitje. Top 40 was afgelopen, het autoritje nog niet. Ik heb me stilgehouden om de lieve vrede maar te bewaren. Beatles met Drive My Car. En zometeen in de tweede uur van Toekomstgeluiden... hoor je onder andere meer over de cursus Popjournalistiek... die gegeven gaat worden op de School voor de Journalistiek in Tilburg. En we gaan nog een kijkje nemen bij de Metaalkathedraal.